Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Arabische Liga heeft tijdens een vergadering in Cairo...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 Gaan we gaan weer beginnen met een nieuwe CD voor dit programma. Komt van de, de artiesten Iotronica en de CD heet Of Moon and Stars. Ik wens je heel veel luisterplezier voor Peaceful Radio Show 2018. Uh, heeft natuurlijk ook een website: peacefulradio.eu. Veel luisterplezier. De en de Eu coos me de strijd. Srida, bedoel je? Ga lenen, ik zal molen, ik zal dat